duizenden jaren vertellen mensen elkaar verhalen, verhalen om de lange nacht te verdrijven of de wereld te begrijpen, om mensen en plekken te herinneren die er misschien niet meer zijn. De mensen van vroeger zijn misschien verdwenen, maar hun verhalen zijn nog altijd overal om ons heen. Als echo's hangen ze in het landschap, sprookjes, legenden, maar ook lange losse draden, mysteries uit het verleden die nooit echt zijn opgelost zijn Arnoud en Olga en in deze podcast gaan we op zoek naar lokale legenden en onopgeloste mysteries. Welkom bij de jacht op. In de vorige aflevering gingen we op zoek naar de beruchte kluisnaar van de Paltz, een tovenaar die daar eeuwen geleden in een god zou hebben geleefd. We werden op het verhaal geattendeerd door een tuinman van het landgoed, Rutger, die we helaas in de tussentijd niet meer hebben kunnen bereiken. Een losse draad dus met vragen die voor nu helaas onbeantwoord moeten blijven. Terwijl we onze ogen en oren openhouden voor meer aanwijzingen over de kluizenaar... biedt zich ondertussen een nieuw verhaal aan uit onverwachte hoek. Ik hoorde trouwens van je moeder dat uh, de buurvrouw onze eerste aflevering gehoord oh, had. Oh, van mijn moeder? Ja. Oh, ja, dat... ja. Dus we worden nu echt al lokale celebrities ook. Voor je te weten hoe je straks herkent op straat. Ja, aan, aan mijn je stem. stem. Ja, ja, dat is wel echt. Dat is wel het voordeel van de podcast. Maar goed, oké, okay, mijn moeder bemoeit zich nu met onze podcast. Nou ja, vooral eigenlijk de buurvrouw. De buurvrouw van ja, de ook. Okay. Ja, die vond het geweldig. En uh, ze zei dat ze ook een verhaal heeft. Dus ze wil heel graag met ons praten. Oh, oh dat is wel schattig. Oh, ja. dat is wel heel leuk. En heeft ook gezegd wat het is? Nee, dat weet ik nog niet. Oké, okay, dus voor hetzelfde geld is het... Het nou ja. een van Amersfoort. Ja, de, kan, de kans is groot dat het helemaal niks is, maar ik weet niet. Misschien kunnen we wat, uh, wat goodwill kweken voor je moeder in de straat. Ja, dat is goed. In het ergste geval wordt dit een podcast hoe wij lokale bejaarden door een hele eenzame tijd heen helpen. Ja. ja, dat is ook prima. Ja, dat, ik bedoel, dat verbindt dan toch of zo. Ja, oké, okay, dus we gaan van het landgoed van Herman van Veen gaan we nu naar de buurvrouw van mijn moeder. Ja, ja. Met een spookverhaal. Precies, dat, uh, dat gaan we zien. Nou, let's go. Via mijn moeder maken we een afspraak met de buurvrouw, Marianne van der Grift. Ze woont naast mijn moeder. En zolang ik me kan herinneren wisselen zij en mijn moeder buurtroddels uit over de schutting... in een uithoek van Soest met uitzicht over de landerijen. Nou, wat ontzettend leuk dat jullie langskomen. Ja, ja. ja wat leuk. Ik was net nog bij je moeder... Oh, okay. Echt waar. En ze liet me foto's zien van de kinderen. Jeetje. Echt waar. Wat worden die groot? Ja, ja, is wel, ja. ja die jongste Minna. Hoe oud is die nu? Uh, twee. Ja, zie. Ja. Hartstikke groot. En Sasha. Jeetje. En Emmeres. Die is natuurlijk echt een ja, ja, enorme dat is, fan, gewoon hè? Dat is een grote tiener, ja. Hartstikke leuk. Echt helemaal leuk. Marianne is begin zestig. Ze draagt een leesbril, een zelfgebreide trui en een schaal met zelfgebakken bananenbrood. Dit is hoe het normaal gesproken over, ook over de schutting gaat. Over de kinderen, de schapenkulissen achter het huis, over wie er dus ziek is, een affaire heeft of ruzie met iemand anders, al dan niet over die affaire. Nieuws gaat in Soest als een lopend vuurtje. Marianne vertelt ons echter ook nog iets anders. Nou, ik ben eigenlijk heel blij dat jullie hier zijn, want ik heb jullie podcast gehoord... En weet je, er is ook iets wat mij heel erg bezighoudt. Een supergoeie podcast van jullie. Um, maar het heeft mij wel een beetje op een, nou ja, een denkdingetje gezet, zeg maar. Want ik, um, als ik dan s'avonds, ga ik altijd even tussen negen en half tien, sneak ik even naar mijn achtertuintje, loop ik even naar buiten. Ga ik even stiekem een sigaretje roken. Moet je dus niet opnemen dit, hè? Ja, nee, nee. Nee, nee, want, nee, want Henk weet dit natuurlijk helemaal niet. Maar goed, maar dan sta ik daar en dan sta ik gewoon een beetje na te denken... en te staren en te genieten van mijn sigaretje. Maar ik zag daar ineens, zeg maar, vanuit mijn tuin kun je op het veen kijken. En ik zag daar iets van, ja, een lichtje of een vuurtje, iets... Maar ik had er niet helemaal het goede gevoel bij. Maar het was ook niet echt vuur, want ik zag niet vlammen ofzo. Maar het was een soort van, ja, een beetje wazig licht. Het, het was echt een lichtje. Nee, want het bewoog niet. En het bleef echt op dezelfde plek. En het was ook, want hè, je, je blik, of mijn blik, werd er echt naar getrokken. En ik kreeg ook een beetje een vreemd gevoel. Ik, ik, ik Alsof het niet pluis was, maar ik kon het ook niet helemaal duiden... En hè, de dag daarna zag ik het weer. En toen dacht ik, jeetje, dit is, de, nou, dit, dit is misschien gewoon mis. Of er zijn jongens aan het klooien. Want het is eigenlijk ook verboden gebied. Hè? Dus daar mag ook helemaal niemand zijn om vuurtjes te maken. En ik kan er ook niet even heen lopen. Dus ik heb de wijkagent gebeld. En ik zeg, joh, uh, dit is wat ik gezien heb. Ga daar toch gewoon eens even kijken. Nou, ik weet niet of ik helemaal serieus genomen ben. Maar ze deden in ieder geval wel alsof. En uh, ze zijn gaan kijken en konden op zich niks vinden. Ze hebben daar niet iets van een vuurtje aangetroffen of iets waar gerommeld is of dat er gelopen is. Dus het houdt me eigenlijk wel een beetje bezig. Ja, ik, ik weet je, ja, ik zie het toch elke keer en ik, ik blijf me gewoon in mijn hoofd bezighouden. Ik heb er niet een goed gevoel over. Ik vind het een beetje spannend. Ik dacht, ja, misschien weten jullie daar wel meer over dan. We weten niet of het om een buurtrollen gaat, of inderdaad baldadige hangjongeren, of misschien toch het begin van een nieuw verhaal. Maar die avond besluiten we op onderzoek uit te gaan in het Soesterveen, een natuurgebied dat grenst aan de tuin van mijn moeder en van Marianne. Ik ga nog niet, want ik ben altijd bang dat ik anders... Oké, alsjeblieft. Ik ben niet te Oké. Okay. Yes, pardon. Ja, we zijn uh, in het Soesseveen. De zon is onder. Ja, maar het is nog geen avondblok, hè? Het is nu 9 uur. Ja. Het is tien ja, over negen. Moderne spokenjagers gaan tegenwoordig wat vroeger op pad al niet gearresteerd worden door lokale autoriteiten. Het is niet anders, maar het is best wel... Uh, het is hier best wel donker. Ja, ja in de vetten zien we wel... Uh, de lampjes van de huizen. Voor de rest is het een groot open waterig gebied. zoest. Soest. En her en der staan wat, uh, wat dichtere beboste stukken veen. Waarbij je heel veel, heel veel nauwe dunne stammen hebt, die uit het soort van drassige landschap omhoog steken. Een beetje, uh, het is een beetje zo'n zo zo veeënbos. Uh, zo vee ja, of een trommelbos. <laughs> maar is het ook een vuurballenbos? Ja, daar komen we zelf achter. En ja, ja, aan de overkant het is, en dan, dan is het dus weer wat, wat opener en groter. Terwijl we wachten tot de duisternis helemaal is gevallen, vertelt Arnoud over een legende die hij heeft gevonden. Een verhaal dat erg lijkt op wat Marianne ons die middag ook heeft verteld. Het gaat hier om uh, de vurige beer van Soest. Oké, okay, als, als in een beest. Nee, niet als in een beest. Het is een, het is een vuurbal, ongeveer de grootte van een pootaardappel. Okay. Ik weet ook niet precies hoe groot een pootaardappel is, maar nee. het lijkt me niet enorm. We zijn, we zijn millennials, dit soort dingen weten we niet. Nee. Het, is, het is een plant het is een... die je bij de Albert Heijn kan kopen. Precies. En, uh, maar het verhaal gaat is dat uh, een stukje verderop, uh, bovenop de Eng, woonde een rijke boer. En die heette Olde Beren, vandaar, mm -hmm. beer. En die man was erg gierig en uh, eigenlijk gewoon een hele vervelende vent. En wat hij dan s'nachts deed, was telkens grenspaaltjes. Net wat verzetten zodat zijn land steeds wat groter werd. Oh. Oh, ja. en... ah, ja. dit, is, dit is een bekend thema in de Nederlandse uh, legende. Ja, precies. Het komt vaker terug, Ja, hè? ja. Dat is echt wel... Uh, daar, uh, dat loopt nooit goed af. Nee. Nou, dat is precies wat de mensen ze toen ook al zeiden... Dit loopt niet goed af. En inderdaad, toen die uiteindelijk overleed... Toen wou hij begraven worden op de vaderhoogd. Dat is, dat is daar. Dat is niet echt niet zo ja, dat is vlakbij. is meter naar rechts. Ja. Van hier. Alleen wilden de paarden met de, die de kist voortrokken... Die wilden de, de weg niet op... Mm -hmm. En die, hebben, die zijn gewoon gestopt en die waren met geen stokken of zo vooruit te krijgen. En toen hebben ze hem uh, de kisten afgehaald en maar ter plekke begraven. En meteen liepen de paarden door. En toen begon hier al in de buurt een beetje zo het idee van... Oh, maar misschien spookt hij hier wel. Ja, oh ja. ja, want eigenlijk ligt dit Soesterveen tussen de Soestereng. Dat is... Ja. Dat is het meer heuvelige gebied ja. in het hart van Soest. En eigenlijk ligt de Soesteveen hier tussen. Dus dit is het stuk waar die paarden niet vooruit wilden. Niet vooruit wilden. En waar ze hem dus ergens uh, hier. Dus hij ligt, hij ligt hier begraven ergens? Ja. Ergens. Oké. Okay. Ja. En um, toen, hij, toen is hij nog verbannen. Ze hebben een soort van ritueel gedaan om te verbannen naar een de ziel. Ja, dat, althans dat staat hier hè, in de is dat, dat een pastoor hem verbannen heeft naar een uh, eikenboom. Maar daarna is het verhaal, en dan zou dan een eikenboom bij Op de Stulp. Oké, okay. oh dat is hier ook niet ver vandaan, dat is daar nog een stukje daarachter. Dat is een stukje daarachter, dus een, um, ja, een beetje meer duingebied, of nee, heigebied daar toch? Ja, dat is meer hei. Dit is meer veen en daar begint de hei. Ja. Alleen heeft toen uh, iemand, een schaapherder of, uh, of zo, die heeft de, de boom omgehakt en, okay. en, en gebruikt als brandhout. Die, en die wist niet dat dit de, de enige behekste eikenboom was die, die niet moest omhaken? Nee, blijkbaar. Blijkbaar wisten, wisten ze oh, niet. niet wist, of, er was niet een bordje bij, hak <laughs> deze boom niet om, want er zit een heel vervelende spook zit erin. Nee, um, en, uh, maar blijkbaar, ja goed. Is, die dus, eh, is dat stukje boom is verbrand en is die dus als vuurbol oh. zo ontsnapt aan zijn vloek. En, en, en dwaalt hij hier nou ja, in het Soesterveen rond. Oh, okay. is, dit is dit een ziel die op zoek is naar zijn lichaam? Is dat het idee? Zou kunnen, zou kunnen. Ik denk het zou best wel kunnen dat hij op zoek is naar zijn lichaam, ja. En, en, en er wordt dan verteld dat hij, dat hij mensen 's nachts en 's avonds het veen inlokt. Oh ja. ja, want het is deze grond, want het lijkt wel allemaal leuke bosgrond met leuke boompjes die hier staan. Maar het is echt wel grond waar je ook niet op moet gaan staan, want dan zak je gewoon dwars doorheen. We proberen om die veen in te komen zonder het pad uit het oog te verliezen. We voelen ons een beetje als de hobbits uit Lord of the Rings. Verdwaald in de dode moerassen. Terwijl ogen naar ons staren van onder het wateroppervlakte. We hebben geen idee hoeveel mensen er door de eeuwen heen verdwenen zijn in dit veengebied. Gelokt door een vuurbal of niet. Zie jij al een. Een, een vuurbol? Ja, ik... Wat, waar zei Marianne dat het was? Nou, die huizen. Want er staat. Er is hier. Je hebt het veen. Dan heb je een stoik. Groot. Grasland en daar staat een rijtje okay, huizen. Oké, een vleermuis. Nog één. Sorry. <laughs> Oké. <Okay. laughs> We hebben nu <laughs> dus het een hecht, twee ratten, een vleermuis en 760 eenden gezien. Nou, uh, Marianne woont daar. Want je hebt, je hebt dit veen, dan heb je een stukje grasland en dan heb je een rijtje huizen wat, wat, wat daar staat. En haar huis kijkt uit op dit stuk veen, dit bos. Dus het moet ergens hier, zouden we dan iets moeten zien. Ja. Ja, ik zie niks. Ik, zeg, ik bedoel, ik zie huizen in de verte. Volgens mij zijn dat lampjes van huizen. Ik zie een vleermuis. Je spiegelt echt wel van alles in het water. Dat is echt, echt bizar. Je hebt daar wel een soort van... Wat? Basig, Basig liekje of zo, maar... Waar? Is er daar? Uh. Het, is, het is ook wel een beetje moeilijk te zien of, het, of je niet stiekem huizen ziet of zo? Dus, staat daar een huis of? Nee, volgens mij niet. Want daar loopt een weg, maar volgens mij, daar is volgens mij niks. Volgens mij staat alleen maar, alleen maar een bos. En een stukje die kant op lopen? Ja. Het gaat ook zo van wel stil daar. We volgen het spoor van licht. Het veengebied gaat hier steeds meer over in dichte bebossing. Hoge bomen die in de avondlucht bijna zwart lijken. een donkere bomen hé. Ja, hier begint echt wel het Pijnburger Bos. We hebben nog af en toe weilanden die we tussen de bomen zien. En ik zie nog steeds, daar volgens, nog steeds dat gekke lichtje. Maar, dat, is, dat is een fietser. Denk ik. Toch? Ja, denk je? ja, naja, dat is wel hoger dan een fietser. Loopt het, loopt het pad daar niet helemaal. Nou, volgens mij is daar... Het is echt wel donker, hè? Ja. ja misschien kunnen we straks hier zo en dan steken we... kunnen hier zo de weg oversteken. We gaan hier zo een beetje... Hier de weg over. Oké, okay, hier staat wel echt al wel donker. Hier. Oké, okay, dit. Er staat hier een hek. Ja, we staan. We staan voor een groot. Dit, dit hek is nieuw trouwens. Dit. Uh... Ja, manshoog zwart hek. Dit is Die... echt bizar. Die... Dit, dit, dit, dit, dit pad ofzo, zo, dit ligt heel. Dit is, dit is, een, dit is een normaal een fietspad. Ja, nou, we, kunnen, we kunnen nu niet verder, hier. Dit fietspad is afgesloten. Nou, het ook echt een bordje, dat dit uh, eigen terrein is. Dat je hier niet op mag. Wanneer is, wanneer is er een bordje? Kun je het lampje zien? Kun je... Ja, ik zie daar. Als je hier, moet je daar, als je tussen dingen doorkijkt. Zie je daar? Dat is een fietsen... Nee, dat kan niet. Nee, dat ja, is was is, is een fiets. Nou, behalve als dit een... Als dit een spookfietser is. Van. Het is ook echt wel hoger dan... Het. Moet je kijken, het is een soort van... Oh, je het daar. Ja, zie je? Dat is raar. Misschien is het een huis hoor, maar het is... Zou het nou... Maar ja, we hebben, we hebben een heel stuk gelopen om hier te komen, hè? Ja. Ik vind het zo raar dat hier een hek staat. Ik... Kunnen we omheen, of... Ja, maar dan, moet je helemaal, dan loop je helemaal zo om naar de Laagvuurse. Of de andere kant helemaal heel ze. Nee, maar hier liep gewoon een, hier liep een fietspad. hier. Ik weet niet, ik woon hier echt al nou ja, bijna 20 jaar. Dit, is gewoon een, dit, is, dit was een doorsteekroute naar de Laagvuurse. En dit is ineens uh, afgesloten. We moeten ook zo terug, hè? Bedoel... Ja, het is kwart voor tien nu, hè? Ja. We moeten echt wel... Uh... Misschien op een andere dag. Misschien kunnen we vinden. Überhaupt wat hier aan de hand is. Het hek laat ons niet meer los. Waarom zou iemand van de een op de andere dag plots een natuurgebied afsluiten? Wat de reden ook is, Arnoud, Sherlock Holmes van Soest en Omstreken zet alle middelen in om de onderste steen boven te krijgen. Ik heb het gegoogeld en het staat er dus sinds vorig jaar of 2018. Staat het er? Mm -hmm. Het hek. Nou ja, het is een steeds groter wordend hek als ik het, uh, als ik het goed zie. In, oh, echt waar? Ja. En uh, het is. Uh, want. Uh, het gaat over het landgoed Pijnenburg. Ja, dat rimpelste daar. Ja, precies. Ja. En uh, de landgoedeigenaar, Albert Senior, mm -hmm. die heeft het uh, fietspad afgesloten. Het gaat over zijn gebied. En het ligt er al, nou ja, meer dan 30 jaar ligt het er al. Alleen heeft, het, uh, vorig jaar heeft hij het vorig uh, jaar afgesloten. Ik zie, ik zie hier ook van de Baanse Courant mm -hmm. van 7 april... Van dit jaar gewoon. Er staat daar ook dat er een hoorzitting geweest is... waarin een groep uh, fietsvrienden die probeert het uh, weer open te krijgen. Hier staat dan... Uh, Ik fietste altijd over het landgoed Pijnenburg. Ineens stond daar een hek voor. Ik dacht, wat krijgen we nou? <laughs> nou, dat is precies, nou, precies wat wij ook hadden. Ja, inderdaad. Maar ja, het is, uh, het is dus zomaar ineens afgesloten. En uh, dit artikel vertelt dat er dus een, een hoorzitting over geweest is. Donderdag wordt het bezwaarschrift, geschrift. Um, op de afwijzing van ons handhavingsverzoek besproken. Dus hebben dat de fietsvrienden hebben dat al eerder geprobeerd om dat ook weer open te krijgen. Dat is toen niet gelukt. En nu is het. Uh... Maar het is dezelfde eigenaar. Het is niet dat het ineens een andere. Nee, eigenaar het is dezelfde is. man. En hier staat ook dat hij. Dat hij echt wel. Dat het echt gewoon plots is. Dat het plots van, van, van alles is oké okay naar. Het, het, het landgoed is afgesloten, je mag er niet meer op. Ik heb er een groot hek op gezet. Oké, okay, dat is, is weird. Ja. Ja, hier, zijn, hier staat ook... Uh, verha uh, wat is het? Hier staat... Uh, verhalen van inwoners die het fietspad al sinds 1948 als zodanig gebruiken. Officiële documenten waaruit blijkt dat het fietspad met gemeenschapsgeld is aangelegd en onderhouden. En toch is het gewoon zo... Bam! In één keer afgezet. Er wordt ook nog iets gezegd over die man of zo. Wat voor man dat is dan? Ja, het is een beetje zonderlinge man blijkbaar. Een beetje... Nou ja, eigenlijk tot, staat hier dat tot 2018 die best wel oké okay was. Want dat hij ook echt wel um, mensen toeliet. En, en dat, er was een mountainbike pad en er was een fietspad en, en wandelaars en zo. En dat sinds, sinds 2018 is dat fietspad, is opeens een, een no-go ding geworden. Nee. Hij is echt helemaal, een qua karakter of zo lijkt hij helemaal omgeslagen te zijn. Via het hek van Pijnenburg komen we niet heel veel verder. Dus besluiten we ons geluk van de andere kant te beproeven via het Pluismeer. Dit is een natuurgebied waar we eigenlijk s'nachts niet mogen komen. Maar als we meer willen weten over de vurige beer, dan moeten we voor één keer het risico nemen. Oké, okay, we zijn... We zijn... We zijn terug bij het bos waar we de vorige keer het, uh, het lampje hebben zien, uh, gezien. En we hebben nu een wandelpad gevonden om het hek heen. En we staan nu op, op het landgoed Bijnenburg. We staan nu op het landgoed Bijnenburg. In het donker. Het is ook echt stil trouwens. Ja. Um, echt bizar. Oké. Okay. We, we gaan op zoek naar... Wat is dat? Dat is zo'n zo zo vogel. <laughs> het is duidelijk geen natuurpodcast. We gaan op zoek naar, naar uh, het lampje. Of het lampje, ik dat we lopen Oké. We lopen op een soort van... Uh, ...paadje van dennennaalden. En... Uh, ...rechts van ons is een soort... Als je tussen de bomen kijkt, zie je een soort natuurlijk meertje. Wauw, hier is gewoon een brug. Kijk, van de allemaal bonenstammen. Dat is cool. Ja, dit gaat, dit gaat niet goed gelijk. Nee, laten we die kant gaan. Er staat... Uh, dit is het... Pluismeer. Ja, en dit is de vorige keer, toen we bij dat hek stonden, stonden we eigenlijk aan de overkant van dit meer. Voor bij die boom. want dit is een soort van kom van hele dichte begroeiing. Er worden ook wel echt achtervochten ganzen. Ja. Zullen we een stukje die kant op gaan? Ja, dat is een, een stukje hier lekker. Hoe kun je dat ook? Eh, het uh, ligt daar? Nee, nee, het is dat voor een is uh, gewoon blad. Hey, dat zijn in de verte. Nee ik hoor. Uh... Dat is gek. Het is net al wat hier... Hé, uh... hey, hou even een rondje. Ja, wacht. Um, Oga gaat even kijken of uh, of ze iets kan vinden ze dacht iets uh... Oga? O? Um. Oga? Oga?